De wonderlijke reis van Manus Muis Op een dag lag Manus Muis in de hangmat naast zijn werkplaats na te denken over wat hij zou gaan uitvinden Want Manus was een heel knappe muis Hij had al veel uitvindingen gedaan Maar hij was ook erg vergeetachtig Aan alles wat hij uitvond mankeerde iets ...omdat hij steeds iets vergat. Zo had hij een zeilboot uitgevonden die zelf wind kon maken. Maar omdat hij was vergeten hoe hij de motor moest afzetten... ...waaide het zeilschip voor altijd weg. Daarna had hij een machine uitgevonden die iemand aan en uit kon kleden. Maar omdat Mames Muis steeds vergat de machine uit te schakelen als hij aangekleed was... ...begon hij hem meteen weer uit te kleden. Op een avond kreeg Manus een idee. Ze zeggen dat de maan van kaas is gemaakt. Ik ga een ruimteschip maken en kaas ophalen op de maan. Dan word ik een beroemde kaashandelaar. Manus ging aan het werk. Hij zocht allerlei spullen bij elkaar en leende gereedschap van andere muizen. En toen hij op een dag met een arm vol spijkers onderweg was naar zijn ruimteschip, werd hij bijna vertrapt door een mensenvoet. Maar eindelijk was het ruimteschip toch klaar. Al zijn vrienden kwamen afscheid van hem nemen. Maar geen van de muizen geloofde dat Manus de maan zou bereiken. Ook zijn eigen zusje niet. Zelfs als je ruimteschip het doet, huilde ze, zul je vergeten waar je naartoe wilde. Manus was beledigd. Helemaal niet, zei hij, want ik heb een knoop in mijn staart gelegd, dus kan ik het niet vergeten. Hij klom aan boord van zijn ruimteschip. Met een luid geronk schoot het ruimteschip de lucht in. De machine werkt, zei Manus. Ik zal ze laten zien dat ze ongelijk hebben. En ik vergeet ook niet waar ik naartoe ga. Manus voelde zich geweldig toen hij door de ruimte vloog. Hij schakelde de besturing zo in dat het ruimteschip vanzelf naar de maan zou vliegen. Hij bedacht hoe hij het hele ruimteschip met heerlijke kaas zou vullen. En omdat hij aan kaas dacht, kreeg hij honger. Hij keek in alle kasten, maar kon geen kruimeltje eten ontdekken. Zijn maag begon te knorren. Dat is dom van me, zei Manus. Ik ben vergeten eten mee te nemen... Maar het was te laat om naar huis terug te gaan. Dan zouden al zijn vrienden hem zeker uitlachen. En dat vond hij niet zo'n leuke gedachte. Manus besloot verder te reizen, maar hij moest wel de hele reis aan kaas denken. Eindelijk zag hij de maan. Maar toen hij dichterbij kwam, riep hij. Ik geloof toch dat de maan niet van kaas is gemaakt. Het ruimteschip landde. Manus stapte uit en keek om zich heen. Eigenlijk was hij bang en hij had ontzettende honger. Hij proefde van de rode planten die tussen de stenen groeiden. Bah! riep hij. Opeens hoorde hij een vreemd geluid. Manus schrok verschrikkelijk, want plotseling sprongen er allerlei vreemde wezens achter de rotsen vandaan. Het waren maanratten en maandwergen. Ze pakten Manus vast. Help! riep Manus. Laat me los! Manus was nog nooit zo bang geweest. De maanratten en maandwergen... brachten hem naar hun koning. Onderweg deden ze... heel lelijk tegen hem. Manus begreep er niets van. Hij wilde toch alleen maar wat kaas... van de maan halen. De maanratten gooiden hem op de grond... voor de voeten van de koning. Ik wil naar huis... huilde Manus. Po met tuils... ...zei de koning. Wat zegt u? vroeg Manus. Laterp os tein zeeuw. ...zei de koning. Manus begreep niet... ...dat de koning de woorden achterstevoren zei. De maanratten pakten hem beet... ...en sleepten hem weg... ...en brachten hem naar een diamantmijn. Daar gaven ze hem een kop soep... ...die naar levertraan smaakte. Maar Manus had zo'n honger... ...dat hij alles opat... Daarna moest hij in de mijn werken, diamanten zoeken voor de koning. Ik moet proberen te ontsnappen, dacht Manus. S'avonds sloten de maanratten en maandwergen hem op in een werkplaats... waar machines werden gerepareerd. Manus voelde zich zo ongelukkig dat hij niet kon slapen. Hij keek om zich heen en zag de machines en het gereedschap. Toen kreeg hij een idee... Hmm, mompelde hij. Ik heb deze schroevendraaier nodig en dit stuk draad. En deze motor kan ik ook gebruiken. Hij werkte de hele nacht door en smorgens was hij klaar. Manus had een robot gebouwd. Die moest hem helpen te ontsnappen. Toen de monsters Manus kwamen halen, stuurde hij de robot op hen af. De maandwergen en de maanratten holden weg, ze gilden en schreeuwden van angst. Manus pakte gewoon een zak met diamanten en holde de mijn uit. Dat zal ze leren, schandalig om mij zo te behandelen, zei hij. Manus rende en rende tot hij buiten adem was. Pas toen hij doodmoe op de grond viel, besefte hij dat hij was vergeten waar zijn ruimteschip stond... O sukkel, waarom ben je toch zo vergeetachtig, Zuchtte hij. Manes liep verder. Hij merkte niet dat de zak scheurde en dat er steeds een diamant door de scheur op de grond viel. Kra, kra, hoorde hij. Hij zag een rare vogel naar beneden duiken en met smaak de diamanten opeten. Wat aardig, zei de vogel, dat je me diamanten te eten geeft. Beteuterd keek Manus naar de scheur in de zak. Waarom kijk je zo zielig? vroeg de vogel. En toen vertelde Manus wat er aan de hand was. Is dat alles? kraste de vogel. Ik heb gisteren een ruimteschip gezien. Als je me de zak met diamanten geeft zal ik je er naartoe brengen. Manus gaf de zak met diamanten aan de vogel. Die bracht Manus naar het ruimteschip. Manus wilde net naar binnen klimmen toen hij onderaan een heuvel heel veel vreemde planten zag. Wat zijn dat voor planten? vroeg Manus aan de vogel. Dat zijn kaasplanten, zei de vogel. Iedereen weet toch dat er op de maan kaasplanten groeien? Manus voelde zich meteen een stuk beter. Dan had hij toch gelijk gehad. Samen met de vogel laadde hij het ruimteschip helemaal vol met de kleine ronde kaasjes. Maans bedankte de vogel wel tien keer voor zijn hulp en toen begon hij aan de lange reis naar huis. Al zijn vrienden waren heel blij dat hij weer veilig thuis was. De avond vierden ze feest. Ze dansten en zongen en aten de kaas van de maan. Behalve Maans. Hij zong wel mee, maar hij had opeens geen trek meer in kaas.